Dit this, this, this is about to go down. Hey, this is down. Dit is David yeah. we are Mafia. Hey guys, this is oh, oh, oh, oh, oh, oh. het. Dit is het. Uh, is het. Dit Dit is het. is het. is het. Dit is het. Dit is is is het. is is is is Ian Beyer en Frank Wiedeman ontmoeten elkaar in een platenzaak en nu bijna 25 jaar later spelen deze mannen al jaren een belangrijke rol in de dansindustrie. Ze zijn de favoriete DJs van je favoriete DJs. Dat idee en dat begon allemaal na hun doorbraak in 2005 met deze track. Ze hebben grenzen verlegd in de elektronische muziek. Ze geven soloshows van Tokio tot Berlijn. En staan deze maand op Tomorrowland Winter. Maar je kan ze volgende maand ook in Nederland bewonderen. Ze staan namelijk op Digital. Gisteren kwam hun nieuwe single uit. En we vonden het tijd om ze weer eens uit te nodigen. Nu in de Dance Department Hot Mix. 50 Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar Aam in de Hot Mix. Het Zuid-Duitse duo heeft nieuwe muziek uit en dat vieren ze bij ons vanavond. Heel bijzonder, want ze staan vaak solo shows te geven van Tokio tot Berlijn en ze zijn er over twee weken ook bij op Tomorrowland Winter. Nu verder met Aam in 50 Jacht Dance Department. 38 dance department Welkom op de dansvloer van 538 Dance Department. We hebben het duo AAM uitgenodigd en je luistert nu naar hun exclusieve hotmix. op je zaterdagavond. Wat een heerlijke hotmix door AAM. Over twee weken staan ze op Tomorrowland Winter. En over twee weken hoor je ons ook live vanaf dit festival in de Alp -du -S op 28 maart. Zet hem alvast in je agenda. Nu verder met 538 Dance Department in de hotmix. This is Frank from Arm and you're listening to the recording of Arm Life Presents in London, our dance department hot mix. Perfect voor de zaterdagavond. Je luistert naar het Dance Department op 1588. Afgelopen uur hoorde je aan in onze hotmix. Je kunt alle hotmixen en de hele show elke week terugluisteren via 1588.nl of mijn eigen mixcloud. Volg ons ook even op Instagram, at Dance Department Official. Het was hem voor deze week. Dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warner, Sanne Klinkhammer, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Ik ben er volgende week weer. Veel plezier zometeen. Tjesto.